11 uur en daarnet wel met het NOS-journaal. De Vlaamse nationalisten van Bart de Wever hebben fors gewonnen... bij de gemeenteraads- en burgemeestersverkiezingen in België. Het succes van de N-VA lijkt ten koste te zijn gegaan... van het Vlaams belang dat slecht scoort. De Wever riep de premier, de Franstalige socialist Di Rupo op... om zijn verantwoordelijkheid te nemen. De Wever wil met Di Rupo praten over omvorming... van het Belgische staatsbestel tot een confederatie. Een verbond tussen de onafhankelijke staten Vlaanderen en Wallonië. De N-VA is in het nationale parlement al de grootste partij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 De grote cyberaanval die zaterdag zou plaatsvinden... blijkt te zijn verzonnen door een jongen van 16. Hij heeft in een eenmansactie de video gemaakt... waarin met de aanval op internetproviders... en overheidsinstellingen werd gedreigd. De jongen meldde zich vanochtend bij de politie. Hij had de video geplaatst onder de naam van de hackersgroep Anonymous... maar die bleek er niets mee te maken te hebben. Het is nog onbekend of de bedreigde instanties... stappen ondernemen tegen de jongen. Het Libische parlement heeft de nieuwe premier gekozen. Het is de oud-diplomaat Ali Zaidan, een onafhankelijke kandidaat. Hij kreeg de steun van onder meer de grootste partij... de Liberale Alliantie van Nationale Krachten. De eerste taak van Zaidan is het samenstellen van de ministersploeg. Zijn voorganger Abu Chagour moest vorige week weg... omdat hem dat niet lukte. Chagour was de eerste gekozen premier na de val van kolonel Gaddafi. De nieuwe premier zei dan werkte op de Libische ambassade in India... toen hij in 1980 brak met het Gaddafi-regime. De volgende 30 jaar hij, bracht hij door in ballingschap. De Oostenrijkse parachutist Felix Baumgartner... heeft een recordsprong van ruim 38 kilometer hoogte gemaakt. De 43-jarige Baumgartner steeg met zijn ultradunne luchtballon op... tot bijna 39 kilometer hoogte. Dat duurde 2,5 uur. Daarna verliet hij de capsule onder de ballon voor een vrije val... die een kleine 5 minuten duurde. Hij haalde erbij snelheden tot 1150 kilometer per uur. Na die vijf minuten opende hij zijn parachute. Het duurde toen nog een minuut of vijf voor hij terug was op aarde. Hij landde op beide voeten... en zijn armen omhoog in een overwinningsgebaar. In Amstelveen en Vendraaien heeft de politie gisteren... Project X-feesten voorkomen. Ook in Leeuwarden hield de politie verscherpt toezicht... na geruchten op sociale media over een mogelijk Project X-feest. In Amstelveen bleven dankzij extra politie inzet rustig en ook in Leeuwarden gebeurde weinig, maar in Vendraai werden vijf arrestaties verricht omdat er met bierflesjes werd gegooid. Gemeenten en politie zijn extra alert op Project X-feesten sinds de ongeregeldheden in Haren.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 Tijdens de opname van het tv-programma Schatgraven van omroep Gelderland is een werk van de schilder Piet Mondriaan opgedoken. Een man wiens opa erop is afgebeeld had het doek meegenomen. Het is een portret uit 1896 van een klein jongetje. Zijn vader zou het werk hebben gekregen van Mondriaan en ze kenden elkaar via de anti-revolutionaire partij. De waarde van de schilderij wordt geschat op 40.000 euro. Het weer. Vannacht af en toe wat regen. Morgen overdag in de middag en avond. Vooral in het noorden en westen weer een paar buien. Het wordt zo'n 13 graden. Dinsdag bewolkt, periode met regen en een graadje koeler. Dit was het NOS-journaal. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Heeft hij een vriendin? Vroeg mijn kleindochter Kim, acht, toen ik haar vertelde van een buurman wiens dochter is verongelukt. Ze keek me geschrokken aan. Heeft hij een vriendin? Nee, wel een vrouw. Ze dacht na. Dan moeten zij iets doen. Papa en mama hebben ook iets gedaan voor ik kwam. Dan kunnen zij het nog eens proberen. Erg, hè, grootouders die leuke uitspraken van hun kinderen doorvertellen excuses. Maar het is onuitroeibaar, ook in deze tijd. In opa's en oma's van nu, dat morgen verschijnt, vertellen moderne grootouders over hun omgang met de kleinkinderen. En ik spreek met twee van de geïnterviewden. Zangeres Lisbeth List en schrijver Jan Donkers over de vraag... wat is er veranderd in het opa- en oma-wezen? Goedenavond, dit is Met het oog op morgen... en wij zijn erg trots u te mogen aankondigen het optreden... live hier in de studio van de grote Robert Cray, Prince of the Blues. En dat is nog niet alles. De hearings over het kapseizen van de Costa Concordia beginnen morgen... en wij geven u vanuit Rome de laatste achtergronden. Voorts, heet van den naald... Een massagraf in Alkmaar uit de 80jarige Oorlog. De National Geographic bericht deze maand over het heropenen van deze cold case. En ik praat erover met een archeoloog en een forensisch vuurwapendeskundige die erbij betrokken zijn. Maar eerst wat morgen vroeg zoal in de kranten staat en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 14 oktober. Het is ongelooflijk. Dit is een zwart-gele zondag. Zwart-geel, de kleuren van de Vlaamse vlag... en ook van de Vlaams-nationalistische partij NVA van Bart de Wever. Hij won de gemeenteraadsverkiezingen met overmacht. Beste vrienden, wij zijn vandaag, nu al zeker... de grootste partij in Boom, in Borsbeek, in Braschaat, in Edigem. Wat wij vandaag gedaan hebben, is niks anders... dan een keerpunt in de geschiedenis, in Hoven... In Kontig, in Lint, in Mortsel, waar ik, waar ik geboren ben. Wij worden de nieuwe volkspartij van Vlaanderen. Het is aan ons om de grondstroom van Vlaanderen te vertolken. En om die te verdedigen. Van de Wetstraat tot de Dorpstraat. In Soersel, in Arendonk, in Beersen, in Dessel. De Vlamingen hebben gekozen voor verandering. Daarom doe ik een oproep aan Elio Di Rupo en de Franstalige politici. Bereid samen met ons... De confederale hervorming voor. In Geel, in Grobbendonk, in Lier, in Oud-Turnhout. Uw belastingsregering zonder meerderheid in Vlaanderen wordt door de Vlamingen niet gesteund. En laat ons dus samenwerken aan een hervorming die Franstaligen en Vlamingen het bestuur geeft waar ze recht op hebben. Herend, lübeck Oud-Heverlee, Hoogleden, Izegem en... Wij zijn de grootste partij van de stad! Dat is dus de stad Antwerpen waar de Wever nu vrijwel zeker burgemeester wordt. Nu is dat nog de socialist Patrick Janssens. Of hij nog een rol voor de socialisten ziet weggelegd in het gemeentebestuur, weet hij niet. Daar ben ik nu op dit moment niet mee bezig. We gaan uh, proberen vanavond uh, dat een beetje te verwerken. Met de vrienden, de collega's. En morgen begint er een nieuwe dag, dat zullen we wel zien. Dank u. Vlaams Belang-kopman Filip de Winter, ook een verliezer... wil maar wat graag aan morgen denken... want hij stelt vast dat de NVa samen met zijn partij een meerderheid heeft. Het Vlaams Belang is bereid tot elke denkbare formule... om echte verandering in Antwerpen zonder de socialisten tot stand te brengen. Bij het Gelderse Hedel zijn afgelopen nacht drie doden gevallen. Drie vrienden van 19 en 20 jaar uit Beest betreft een auto met vier personen die vanaf de snelweg de talut is afgereden tegen een paal van de hoogspanning van de trein. Helaas zijn uh, drie mensen overleden. Eén persoon is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat was de bestuurder, een jongen van 18. Hij kon nog een blaastest doen. Daaruit bleek dat hij niet had gedronken. Heel groot risico nam de Oostenrijkse parachutist Felix Baumgartner. Hij maakte de hoogste sprong ooit van bijna 39 kilometer hoogte. Tot genoegen van het 8 uur journaal midden in de uitzending. En daar gaat Felix Baumgartner. Een vrije val van vijf minuten. Daarna opende hij zijn parachute en na een minuut of vijf stond hij weer met beide benen op de grond. Here he's coming. And there you can see by the approaching shadow, he's just about there and he's down on the earth. Safely back. You're the record holder. There you have it. Aerospace history has been made today. Austrian pilot and parachutist Felix Bambergard has done it. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En naast mij zit Marielle Hagerman, die nu begint het uh, overzicht samen te stellen van de ochtendbladen van uh, morgen vroeg dat ze inmiddels heeft gemaakt. De Surinaamse president Bouterse heeft zijn oog laten vallen... op een luxe Nederlands zorghotel in Paramaribo... als nieuw onderkomen voor hem en zijn staf. Hij wil er 10 miljoen dollar voor neertellen, schrijft de Volkskrant. Het Pad en Pand is een viersterrenhotel met zwembad... dat amper twee jaar open is. Het is mede gefinancierd door de Rabobank... en kampt met een tegenvallende bezetting... omdat verpleeghuiszorg in Suriname niet volledig wordt vergoed uit de AWBZ. Volgens de krant kan de belangstelling van Bouterse voor het miljoenenpand aan de Suriname-Rivier op weinig begrip rekenen van de oppositie. Nieuw Front noemt het weer een bewijs van geldverspilling onder Bouterse. Een parlementslid zegt dat er nijpender zaken zijn. Nieuwe huisvesting voor het kabinet van de president hoort niet de hoogste prioriteit te hebben. In het Nederlands Dagblad klinkt de roep om een minister voor jeugd. Tien kinderrechtenorganisaties, waaronder UNICEF en Defence for Children, doen een dringend beroep op de formateurs. Ook willen ze dat er in het regeerakkoord een paragraaf komt dat het kabinet bij alle beslissingen rekening houdt met de effecten op kinderen en jongeren. De organisaties vinden dat in de periode dat André Rauwvoet minister van Jeugd en Gezin was, meldingen van kindermishandeling, schooluitval en jeugdwerkloosheid beter werden aangepakt. Ze wijzen erop dat in Nederland bijna 400.000 kinderen onder de armoedegrens leven en dat er jaarlijks sprake is van zo'n 120.000 gevallen van kindermishandeling. De opmars van vrouwen in het openbaar bestuur stagneert. Na een flinke sprong in 2009 blijft het aandeel vrouwelijke topmanagers bij de overheid nu steken op 26 procent, onder, heeft de Volkskrant becijferd. Onder het kabinet Rutte is de ambitie om het aantal vrouwen in topfuncties bij de overheid te laten groeien losgelaten. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat geschiktheid het hoofdcriterium is. Hij werst verder de bezuinigingen en de krimp bij het Rijk aan... als een van de oorzaken van de stagnatie. Oud-minister Guusje Terhorst vindt het niet verwonderlijk... dat er geen groei is zonder diversiteitsbeleid. Zij riep vijf jaar geleden een diverse samenstelling... van het overheidspersoneel uit tot prioriteit. Volgens haar is er een impliciet voorkeursbeleid voor witte mannen... en dat moet je actief doorbreken, zegt ze in de Volkskrant. Spitsbuig zich over de vraag wie morgen de Nobelprijs voor slimste econoom moet krijgen. Want is er nog iemand te vinden die in deze economische zware tijden die prijs verdient? Hoogleraar Ayo Klamer geeft toe dat economie als wetenschap een beetje in het verdomhoekje zit. We hebben de crisis niet kunnen voorspellen en we weten ook niet hoe we die moeten oplossen. Klamer denkt dat de winnaar van de Nobelprijs een grote verrassing zal zijn. Iemand die hij misschien ook niet kent, omdat zijn vak de afgelopen decennia zoveel ingewikkelder en wiskundiger is geworden. Maar hij, gokt, uh, hij hoopt op een onconventionele econoom, zoals Diodor McCloskey. Een gok van spits is dat de Nobelprijs waarschijnlijk weer eens gaat naar een onbekende Amerikaanse man. Deze onderwerpen morgen uitgebreid. In de ochtendbladen. Een nagekomen bericht. Baumgartner heeft de geluidsbarrière doorbroken. Proficiat. En nu hier Robert Cray, gitaar en zang met Richard Cousins' bas. What you gonna play? We're gonna play a song that's written by Richard Cousins and his good friend called Won't Be Coming Home. Go ahead. One, two, three, and. As her car pulls out the driveway, she don't wave goodbye. Her last words echo in my mind. Listen, honey, you gotta get away. I'm standing here watching her tail lights, as if there's some kind of sign. Faded into a memory That just got tired of trying So long I hate to see you go But I'll save my tears For later on down the road So long Keep on holding on Knowing you won't be coming home Days later, I get a letter. A picture of a room in some hotel. Sitting laid out on the table. A picture that I, I know quite well. You painted yourself into a corner, yeah. And now you're trying to paint something new.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 Thanks, wonderful. Robert Thank Cray, gitaar en zang met uh, Richard Cousins Bas... in een nummer van laatstgenoemde Won't Be Coming Home. Zometeen meer Robert Cray. Nu eerst de Costa Concordia. Morgen beginnen in Rome de hoorzittingen over de ramp... met het cruiseschip Costa Concordia. Neemt u rustig plaats, heren. Take a seat, please. Uh, de Costa Concordia, die begin dit jaar zonk voor de Toscaanse kust. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven. Aan de lijn nu onze correspondent in Italië, Rob Zoutberg. Goedenavond. Hoi John, goedenavond. Ik las dat die hoorzitting plaatsvindt in een schouwburg. Waarom? Ja, uh, nee, zitting, je zei Rome bij je aankondiging. Nee, De zitting is in Grossetto, een klein, Was... klein plaatsje hmm. ten, uh, ten noorden van Rome dus... En ja, de rechtszaal is daar gewoon te klein. Dus uh, er is al eerder een, een, een zitting geweest. Toen hebben ze de heleboel maar verplaatst naar het lokale theater. Daar waren wat meer stoelen, er was wat meer plek. En zo gaat het morgen ook weer. Ja, er is al uitgelekt dat op die, uit de zwarte doos blijkt... dat de Costa Concordia in de dagen voor het ongeval al gebreken vertoonde. Wat zijn nu de grote vragen waarop morgen een antwoord gegeven moet worden? Nou ja, het, het wordt heel technisch. Hè. Er is eerst uh, uh, gewoon een week uitgetrokken om te kijken wat er eigenlijk allemaal op tafel ligt. Hè. Je hebt het over die zwarte dozen. Uh, wat is daar uiteindelijk uitgekomen? Wat, wat weten we wat er eigenlijk gebeurde is op die 13e januari? Het is al een beetje uitgelekt hier via uh, een aantal Italiaanse kranten... waardoor we weten dat het schip een merkwaardige slalom die avond uh, gemaakt heeft. Hè? Uh, het, het, het knalde eerst op één rots en daarna om erger te ontwijken... Uh, uh, boog men een beetje naar links, maar knalde daardoor weer op een andere rots, waardoor uiteindelijk het schip zoveel water kon maken en, ja. en, en, en kon, kon omvallen. Uh, maar het gaat natuurlijk, alle ogen zijn natuurlijk wel weer gericht op de kapitein van het schip. Hij is trouwens niet de enige die terecht staat, hè? want in totaal zijn het zeven mensen. Maar alle ogen gaan toch weer dan in de richting van die Francesco Schettino, de kapitein van het schip, die ja, toch hier te boek staat als een... Als een dwaas, een, een man die, die, die, die, die, die zo laf was om destijds ja. het schip te verlaten terwijl de mensen nog van boord moesten worden gehaald. Op hem zullen alle ogen gericht zijn. Laten we even luisteren naar het, geschip, naar het gesprek dat de kustwacht voerde met Scatino terwijl het schip zonk. faccio passare l'anima di guai, comandante, vado a bordo cazzo, comandante, per cortesia. Quadri... che sta facendo comandante, sto qua per coordinare i soccorsi. che sta coordinando lì, vado a bordo, ti coordini i so Kun je het even vertalen in hoofdzaak? Ja, als je niet weet dat er op dat moment 32 mensen aan het verdrinken zijn... en let wel, plus twee, want er worden nog altijd twee mensen vermist... dan kan je er inderdaad om lachen. Het is een, het is een operette die er bijna plaatsvindt. Scatino is al van boord gegaan, wat ik net zei... Hè, terwijl zijn, zijn schip is omgeslagen. Uh, en dan is er al een uur voorbij dat zijn schip heeft water gemaakt. Er is komt dan voor het eerst contact met de kustwacht, de kustwachtcommandant De Falco. En die spreekt dan met Schettino. En die zegt, ja, euh, mijn schip is om, om, omgeslagen. En, zegt, en de kustwacht zegt, ga terug aan boord, meneer. Ga terug aan boord en vertel hoeveel mensen daar zijn begrepen. Zijn er kinderen, vrouwen, mensen die hulp nodig hebben? Is dat duidelijk? Schettino, want euh, en hij aarzelt nog... of hij dan wel terug zal gaan, die Schettino, die kapitein. En de kustwachtcommandant zegt, euh, Schettino, je hebt jezelf gered maar je krijgt problemen, dit gesprek wordt opgenomen... en laat zich dan ontvallen, ja. een, een leus die hier uh, uh, faam zou maken... ga aan boord, lul. Juist. Die was uh, heel, heel ja. fameus in Kassa. Italië nu. Ja. ja? Ik heb gewoon zelfs de ja. hashtag van het jaar... Het is een stuk van het jaar geworden ja, Twitter, ja. ja, ja. Klopt. Nu, Schettino wordt vervolgd voor doodslag, het veroorzaken van schipbreuk... omdat hij te dicht langs het eilandje is gevaren voor het voortijdig verlaten van het schip. Maar vorige week daagde hij de rederij voor de rechter omdat hij hem heeft ontslagen. Dus erg schuldig lijkt hij zich niet te voelen. Wat is het voor man? Ja, het is, het is, het is een 52-jarige uh, kapitein. Een uh, man afkomstig uit Napels. Een man die ook al, al ruim tien jaar voor deze reder werkt, voor Costa, Costa Crociere... Maar de eerste jaren, trouwens niet als kapitein hoor. Hij was nota bene, we hebben het over veiligheid aan boord van schepen. Hij was ja, de, de, de, de, de, de, de hoofdverantwoordelijke van de veiligheid aan boord van de, van de Costa Concordia. Voor hij uh, een aantal jaar geleden opklom tot kapitein. En, en ja, op die ja. manier de, de, de hoogste commandant aan boord van het schip werd. Ja. Zit hij nu voor een rust? Maar, maar, maar, man, man. maar man, want jij, jij vraagt het nog ja die wel altijd herhaald heeft, want uh, hij zat aanvankelijk vast... toen is hij onder huisarrest geplaatst. Toen heeft hij ook een, onmiddellijk een televisie-interview gegeven... Hij heeft zelf altijd bij hoog en bij laag volgehouden... dat, dat ja, de, de, ze voeren dan misschien wel tot di dicht bij de kust... Hè, waardoor het schip tegen, op rotsen kon lopen. Maar dat hij uiteindelijk door dapper op te treden... veel erger heeft voorkomen... en op het juiste moment nog de juiste commando's heeft gegeven. En hij vindt dat hij nu ook gewoon het recht heeft... hij is ontslagen bij de reder, dat hij gewoon weer terug mag komen. Ja, ja. Ik vind dat hij daar recht op heeft. Ja. En de bemanning van het schip is vorige maand... door een vakblad uitgeroepen tot de zeevaarders van het jaar. Hè? Voor... voor... Moed en professionaliteit of zoiets? Ja, en dat, en dat gaat weer, wat ik net zei, op grond van wat ik je net zeg, de, de, de, Het wordt erkend als zijn de, de bemanning van een schip. die erger heeft weten te voorkomen. Uh, je moet daar natuurlijk wel bij één ding. moet je bedenken: er vielen twee, uh, 32 mensen verdronken. Hè? plus nog die twee mensen die vermist ja. zijn. Maar let wel, er waren. 4200 mensen aan boord. U. Het had, uh, het had eh, nou, ook veel erger kunnen zijn. 100 ja, keer zo erg precies. kunnen zijn. Heeft, ja. heeft inmiddels de Italiaanse kruisvaartindustrie erg geleden onder dit ongeluk met de Costa Concordia? Nou, niet. Ik heb me daar de afgelopen dagen wat in verdiept en de business is gewoon booming. Dat kan je niet ander, ander, anders uh, zeggen. Het aantal passagiers zit op dit moment op 6 miljoen per jaar. Dat is een, dat is, dat is een verdubbeling als je het vergelijkt met 2006. Hè, dus in, in, in, in zes jaar tijd is, de, is dat verdubbeld. Het aantal werknemers, dat stijgt enorm. En ook Costa Crociere, die, die, die, die, dus die radar, dan gaat het gewoon ontzettend goed mee. 24.000 werknemers, Bijstand. echt een van de, echt een van de, allergrootste, de grootste reder van deze cruisegever, ja. gaat het gewoon goed mee. En ik, we waren hier ook eh, voor opnames hè, in de haven van Rome. En dan sprak ik met mensen hè, die aan boord. En het zijn echt, je komt erop aangereden, eh, John. Het is net of je, of je naar de Bijlmer rijdt. Hè. Dat beeld van, van, van, van flatgebouwen waar je op afrijdt. Maar het zijn natuurlijk drijvende dorpjes, ja, ja. drijvende schepen, die cruiseboten. Vraag je aan mensen, denkt u nou wel aan, aan dat schip dat gezonken is? Uh, maakt u zich bezorgd? Nou, eigenlijk niemand. Nee. En de man die zei ook, ja, u, u herinnert me er weer aan. Ik was het al lang vergeten, vergeten ja. Ja, Is al bekend wat uh, Costa Concordia, wat daarmee gaat uh, gebeuren met het wrak? Nou ja, dit, er wordt op dit moment uh, vooral voorkomen dat het niet verder wegglijdt. En als dat lukt, dan wordt het uh, naar een veilige haven nog gesleept okay. als dat gaat lukken. Maar architecten hebben onderling al een prijsvraag uitgeschreven... wat je dan straks met zo'n berg groot kan doen... Er zijn inmiddels een aantal genomineerden. En ja, daar zit ook een Nederlandse architectengroep onder. Oké. Okay. Nou goed. Oké, okay, ja, oh, nou goed. Rob Zoutberg, uh, to, bedankt. Tot zover de Costa Concordia. Robert Kree, sitting here in front of me. Um, Welkom. It's an honor to have you here. Thank you very much. Sir. And you just released a new album, Nothing But Love. Right. Ja. Yeah. That's, I guess, your 16th It's already? It's number 16 from the studio. Oh. Yeah. Ah, you made more we've, live albums. We've made a, quite a few live records yeah. now, yes. What makes you still going st so strong? What's your inspiration? Well, I'm having fun playing. That's always been, you know, what's kept us going. And, um, you know, I'm really lucky that uh, we have, we, and we've always had in the band, some talented songwriters. So yeah. that, that keeps the flavor going for mm -hmm. us as well. Ja, uh, hij uh, heeft inderdaad zijn zestiende studioalbum uitgebracht... maar hij heeft nog veel meer live albums uitgebracht. En wat hem, wat hem uh, gaande houdt en wat hem inspireert... is eigenlijk eenvoudigweg het plezier in het spelen. En heeft gelukkig altijd in zijn band uh, getalenteerde uh, songwriters... die uh, de smaak aan zijn, uh, aan zijn muziek geven. Uh, don't you ever get tired of touring for your now no touring uh, Holland? Well, I mean, everybody likes to go home yeah. after, after a long tour. And I'm one of those, too. Yeah. But I enjoy, I, I enjoy touring, actually. I enjoy going to different places to play for people. Yeah. Yeah. Ja, hij heeft inderdaad nog wel plezier in het uh, op tournee gaan. Maar inderdaad, iedereen wil naar huis. En zoals je net zong, uh, voorlopig is het Won't Be Coming Home. <laughs> in, in what way has your music developed since the albums you made in, in the 80 ik denk dat nowadays we meer over de song. De the story is het belangrijkste subject. onderwerp. Yeah. En er zijn veel nieuwe onderwerpen om te bespreken deze dagen. Ja, het verschil met vroeger is dat hij veel meer de nadruk legt op zijn songs, de inhoud, het verhaal, dan alleen op de muziek. Je played in je carrière met veel lot mensen, zoals John Lee Hooker. Right. King of the Blues. Yep. Does that make you Prince of the Blues? <laughs> I'll leave that to other people. Okay. But, you know, we've had great experiences playing with people like John Lee Hooker yeah. and B.B. And, uh, King and all. So it's yeah. been really cool. The Oude of the met John Lee Hooker spelt hem nu de prince, the Kronprinz van de Blues. Is dat later aan anderen over. Are there young people you would like to play with? Well, we get a chance to play with a lot of young people. We've, you know, had the chance... To um, to uh, play more recently with like um, Johnny Lang and and uh, uh, um, Gary Clark Jr. at the Cross Eric Clapton's Crossroads. So uh -huh, yeah, yeah. Mm -hmm. yeah. Um, and most listeners probably uh, know you still from right next door from eighty seventy nineteen eighty Do you still like? To play that song? We play it just about every night. Oh, okay. Yeah. But do you like it? Well, some nights I, I'd rather not. <laughs> But we do, <laughs> to be honest with yeah. you. Hij speelt bijna elke nacht, elke avond, elke optreden nog right next door. En soms, als ik het zo mag samenvatten, heeft hij daar wel eens genoeg voor. Right. your next number? Our next number is uh, kind of a comedic number in the sense that it's uh, about food. And it's called Side Dish. Side Dish. Yes. Go ahead. Okay. Thank Please. You.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 Side dish, Robert Cray en Richard Cousins. Zometeen nog meer Robert Cray. Uh, twee jaar geleden stuitte archeoloog Menno Hoogland... bij opgravingen op de paardenmarkt in Alkmaar... bij verrassing op een massagraf. Zelfs het Nederlands Forensisch Instituut is nu ingeschakeld... om prangende vragen te beantwoorden. Dat, dat laten we zo antwoord. Maar eerst nu Menno Hoogland. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ging het om één één groot graf of waren er meer graven? De opgraving op de het ging om een laat middeleeuws kerkhof. Ja. En um, daar hebben we eerst, in eerste instantie in de reguliere graven hebben we een, een persoon gevonden die door het hoofd was geschoten. En de kogel zat nog in de schedel. Toen dachten we dat we he iets heel bijzonders hadden gevonden. En uh, een aantal weken later vonden we uh, een massagraf waaruit later bleek dat er 22 individuen begraven waren. En een massagraf waarin 9 individuen begraven waren. Juist. En wist u meteen dat dit verband moest houden met het beleg van Alkmaar in 1573? Dat individu wat we eerst gevonden hadden, die enkele in het, in het reguliere kerkhof... Ja, die hoort natuurlijk niet te liggen. Dat is geen normale doodsoorzaak in de late middeleeuwen. Hadden we hadden het idee dat om het, om het beleg van Alkmaar zou kunnen gaan. En dat werd meteen bevestigd toen we dat, dat grote massagraf vonden... waar we ook zeg maar, resten van militaria aantroffen. Ja. Onder andere kogels die nog niet afgeschoten waren. Misschien moet u, kunt u voor degenen die de vaderlandse geschiedenis niet meteen paraat hebben... even kort samenvatten, heel kort, wat er toen gebeurd is met dat beleg. van Houdtmaar. Ja, de opst ja, opstand van Nederlanden tegen uh, de het Spaanse overheersing... en het katholieke, vooral de katholieke overheersing. De vrijheid voor het, uh, voor het geloof. Uh, Willem van Oranje uh, heeft uh, zeg maar het verzet georganiseerd... en heeft een aantal steden weten te stimuleren om zich uh, los te maken van de Spanjaarden. Uh, en die zijn, uh, uh, daar als reactie daarop heeft... Uh, uh, Philips II uh, heeft uh, uh, Alva naar Nederland gestuurd... Uh, om, die, uh, om die opstand uh, te onderdrukken. Ja, en daarbij is onder andere zijn Haarlem en Alkmaar belegerd. En uh, u bent nu met dat onderzoek bezig. Weet u al wie er in die graven liggen eigenlijk? Ja, dat is de grote vraag. Het, uh, het Alkmaars beleg heeft heel kort geduurd, eigenlijk maar zeven weken. En het is heel goed gedocumenteerd, omdat er een dagboek is die per dag beschrijft wat er allemaal gebeurd is. Ah. Zo staat in, in een, een van die dagen beschreven dat een geus uit Vlaanderen zijn hoofd boven de muur stak om te kijken wat er gebeurde aan de overkant bij de Spanjaarden. En die is toen door zijn hoofd geschoten. Oh. Maar weet u, kunt u daaruit uit, uit de vondsten afleiden wat het voor mensen waren die uh, daar begraven zijn? Um, dat grote massagraf, uh, daar hadden we wel het vermoeden van dat het uh, zou gaan om in ieder geval de verdedigers van de stad. Uh, waarschijnlijk niet de Spanjaarden, de Spaanse slachtoffers, omdat die door de Spanjaarden zelf buiten de stad begraven zouden kunnen zijn. Um, en we hebben met een aantal uh, zeg maar, wetenschappelijke methoden... proberen de herkomst van deze mensen te achterhalen. Onder andere door uh, strontiumisotopen te bepalen uit het, uh, het tandglazuur. Ja, en daaruit kun je afleiden, het zijn Hollanders. Daaruit kan je afleiden zeg maar, in welke geologische regio van Europa zij zijn opgegroeid ja, op het ja. moment dat de tandglasier wordt aangelegd. Interessant. En, en ik las dat de meest bijzondere vondst die u heeft gedaan, daar hadden we het al even over, over schedels met kogelgaten. Ja, in, het, in de twee massagraven hebben we vier individuen gevonden die door het hoofd geschoten waren met een uh, ingaande en een uitgaande uh, kogels, uh, kogelwond. En in twee gevallen hebben we ook uh, en die kogels toch weer blijven hangen, of door het zachte weefsel of misschien omdat die mensen een helm droegen. Ja, ja. En we hebben dus zowel de kogel als ook het uh, patroon van de, de, het breukpatroon van de, van het bot. En dat ja. maakt het gewoon heel uniek ja. en. Uh, ja, want ik las, dit zijn de oudste slachtoffers met kogelschade, eh, kogelschade in, in Europa die gevonden zijn. Dat in de... Ja, ja, ja. In, de midde, in de middeleeuwen is, is er met haakbussen geschoten. En ik geloof wel dat er wat, wat bewijs is, ook archeologisch bewijs... Eh, van dat soort schotwonden in Frankrijk en misschien Engeland. Ja. Maar in ieder geval zijn dit de oudste eh, schotwonden die we hebben in de Nederlanden. Ja, en voor het onderzoek naar die schedels eh, speciaal hebt u de hulp... Ingeroepen van het Nederlands Forensisch Instituut. Naast u in de studio in Leiden zit Rob Hermsen, Forensisch Vuurwapenonderzoeker van het NFI. Ook goede avond. Waarom, waarom doet u mee aan dit onderzoek, meneer Hermsen en het NFI? Ja, nou, toen we gevraagd werden, uh, waren we aan de ene kant natuurlijk wel geïnteresseerd in, in uh, wat men precies van ons verwachtte. Uh, dus we zijn uh, gaan praten en we zijn gaan kijken naar wat voor uh, materialen daar lagen aan, aan, aan schedels en kogels. Uh, enerzijds zijn we benieuwd of wij met onze forensische technieken en, en kennis... kunnen bijdragen aan archeologisch onderzoek. Er wordt wel vaker een beroep gedaan op het NFI. Uh, ja. Voornamelijk voor slafvatarcheologie. Uh, aan de andere kant kunnen we eigenlijk met dit soort uh, ja, zeer bijzondere gevallen... ook uh, onze technieken wel verbeteren. Ja. En, uh, en want het geeft ons iets meer ruimte en tijd en, en, uh, om nou, eigenlijk te experimenteren. En wat mee. voor testen doet u in dit geval? We hebben ons vooral gericht op de schade in het hoofd. Omdat dat natuurlijk heel duidelijk zichtbaar was. Uh, als je dat relateert aan nou, meer actuele schietzaken. Uh, als je dat zou moeten reconstrueren. forensisch onderzoek is heel vaak gewoon reconstrueren van wat er is gebeurd. Wat dat betreft ligt het tamelijk dicht bij archeologie eigenlijk. Uh, dan, dan probeer je een situatie na te boten. En daar gebruiken we allerlei simulanten voor. Ja. Uh, geen echt materiaal, geen menselijk materiaal. Maar gewoon kunstmatig materiaal. En dat moet je... Dat moet je goed onderzoeken voordat je dat kunt gebruiken. Ja. Uh, uh, en, en, en, dit zijn dus hele mooie momenten om dat te doen. En bent u wel iets wijzer geworden? We hebben van de zomer een, een korte proef gedaan... Uh, om even te kijken van uh, welke kant het op moet gaan. En uh, wat we in ieder geval wijzer zijn geworden... is dat de kogels die wij tot nu toe hebben gebruikt te hard zijn. Dus we moeten echt uh, exact gaan onderzoeken... waar die kogels destijds uit bestonden. Uh, de samenstelling van het lood. Dus, er zit voornamelijk lood in uiteraard. Maar er zitten ook nog wel andere elementen in. Uh, en die bepalen een beetje de hardheid van, uh, van zo'n kogel. Uh, en de hardheid bepaalt dan uiteindelijk weer hoe zo'n kogel vervormt als hij inslaat, in dit geval op een schedel. Ja. Dus we hebben wat, wat proeven gedaan. En uh, dat geeft ons een mooi startpunt om uh, de proeven verder te ontwikkelen. En ik dat las we... dat het waarschijnlijk Hollandse lood is. En dat is natuurlijk raar als ik weer net gehoord heb dat het waarschijnlijk Hollandse slachtoffers waren. Ja, dat is dus. Uh, uh, een... Ja, moeilijk. Uh, lood werd uh, en wordt nog steeds uh, hergebruikt. Uh, dus het is een tamelijk makkelijk materiaal. Je kunt het uh, niet, met niet al te hoge temperatuur gewoon weer omsmelten. Ja, en die kools waren destijds behoorlijk groot. Die kun je dus ook ah. gewoon vinden op een slagveld. Ja, je raapt ze op, je, je smelt ze om en je kunt ze zelf gebruiken. Ja. Dus, uh, wat dat betreft uh, uh, is het wel interessant om te kijken wat, wat voor lood uh, het is. Ja. Uh, maar wat je nou precies uit kunt uh, concluderen is even lastig. Ja. Meneer Ho Menno Hoogland, wat is voor u de meest interessante vraag... waar dit onderzoek deze opgravingen antwoord op uh, zou moeten geven? Ja, we willen een beter beeld krijgen van uh, zeg maar het gewapende conflict... Bij onder zo'n stadsmuur, tijdens zo'n bestorming van een stadsmuur. En het is interessant om te weten of uh, die musketten op korte afstand zijn gebruikt uh, om de verdedigers van de muur af te jagen... of dat ze op langere afstand zijn gebruikt... dat er over de beschorm, bestormers werd heen geschoten... Ja. om ze dekking te geven tijdens de bestorming. En wat heel leerzaam is dat... Uh, uh, de kogels die hebben, worden afgevuurd met een vrij lage snelheid. Uh, Rob heeft daar precies uh, of een goed idee van de snelheden van. En uh, eigenlijk rammen ze niet, niet nauwelijks af tijdens de loop van of tijdens het, het verloop van de, van het schot. Ja. Uh, ze worden wel door de zwaartekracht worden ze naar beneden getrokken. Dus je krijgt een kromme baan. Maar eigenlijk remmen ze niet zo heel veel. Dus als ze raken, dan geven ze echt dezelfde verwonding... op een afstand van zeg maar 15 meter als op een afstand van 60 okay, meter. Ja. Veel vragen nog te beantwoorden. Dank Menno Hoogland, dank Rob Hermsen. Tot zover massaangavend Alkmaar. En nu weer Robert Cray-Witt. Blues get off my shoulders. There's a cold, cold feeling from my heart Trying to get colder And this heavy heart proves I've been touched by the blues Blues get off of my shoulders My heart not speaking to my head, even getting colder. And this heavy heart proves I've been touched by the blues. Blues, get off of my shoulder. Get off my shoulder, Robert Cray. Deze week nog in Amsterdam, Groningen en Eindhoven. Thank you very much. Morgen verschijnt Opa's en Oma's van u van Erna van den Berg en Henriette Klaus. Van oude, vanochtend praatte ik, opa van Kim en Tess, 6 en 8, 8 en 6, erover met twee van de geïnterviewde Lisbeth List, zangeres, en Jan Donkers, schrijver. Lisbeth List, oma van Lila, 2,5 jaar, en Jan Donkers, opa van Hanna, deze week 10. En ik vroeg ze, zagen ze er in de tijd naar uit om kleinkinderen te krijgen? Nou, bij mij was het een, totaal iets anders. Ik uh, was 41 toen ik mijn dochter Elisa kreeg. Dus ik dacht, uh, nou, als zij uh, net zoals de moeder is... <laughs> dan krijg ik geen kleinkinderen. Maak het niet meer mee. Dat maak ik niet meer mee. Dus toen, toen zij uh, op een gegeven moment opbelde... Ze was inmiddels 27, geloof ik. Mama, ik ben zwanger. Toen kwam er een indiaanengeluid <laughs> door de telefoon voor mij. Alsof ik zelf weer een kind kreeg. Ja. En dat ik dat dus mag mee meemaken, is voor mij natuurlijk geweldig. Ja. Jan? Uh, ja, net, zeker. S Sander heeft er uh, nogal lang over gedaan om, om ja. uh, um, uh, um, uh, um, uh, te trouwen. Hij was al in de dertig toen hij eindelijk eens een keer besloot van nu moet het er maar van komen. En dus, de nou, Tieneke, zijn moeder uh, en ik, die, die gaven toch wel af en toe een niet mis te verstaande hint. Zo van. Sander, wordt het niet eens tijd dat.? Ze, dan maakten we zo'n kindje ja. wiegbaar. Uh, en dus wij waren. Uh, ik weet ook precies wanneer ik het hoorde. Ik was in Australië. En uh, kreeg uh, van de Bali een briefje door. Uh, uh, you, you, you, Bali van het Hotel. Ba Bali van het Hotel, sorry, ja. Uh, um, u moet uw zoon bellen. Uh, it, it is urgent, <laughs> but not bad news. <laughs> en uh, toen heb ik meteen gebeld. En toen zei ze dan. je wordt opa. En toen, ik denk dat ik zo da aan die Bali ten overstaan van die, die meisjes met die uniformjes ook zo zelf die indianenkreet heb uh, geslaakt. Want ik was zoals echt, zo ontzettend blij. En, en die, die meisjes, meisjes vroegen, wat is er meneer? <laughs> ik, ik, zeg, ik zeg, I'm gonna be a granddad. <laughs> Juichkreetjes. Ja. Ja, de... ja, ik vraag dat, want aan de andere kant had ik zelf ook een beetje... opa of oma worden is toch ook een moment dat... Markeert dat je nu definitief oud bent. Yes, ja. Nou ja, dat is juist, dacht ik, wat in het boek juist bestreden wordt. Wordt er juist uh, betoogd dat de opa's en oma's van nu... nog helemaal niet zo oud hoeven te zijn? Ja, dus, qua qua, dus, qua dus, levensinstelling. Een beetje zelfbedrog, ook qua levensinstelling. Ja, ja. Ja, ja, hebben, mensen... Maar wij worden, wij worden ouder dus. Ja, wij, wij zijn, uh, als, je, als je vroeger 65 haalde, dan moest je blij zijn. De meesten ja. gingen meteen, meteen dood toen ja. ze gepensioneerden. Ja. En wij worden 80 of, of 90. Dus je, je, dit is allemaal verlegd. Ja, ja daar profiteren die kleinkinderen ook van. Want ja. jullie kunnen veel meer doen. Met je kleinkinderen en in de tijd je eigen opa en oma Absoluut. met ons kon doen, ja, toch? Ja, ja zeker. Absoluut, ja. Ja. Ik logeerde wel bij mijn ene oma van moederskant uh, als mijn ouders op vakantie gingen. Uh, maar ja, dat was dan logeren uh, in, in, in die zin dat je kreeg eten en uh, ze zorgden dat je onderbroekers schoon waren. Dat was. Ik had helemaal uh, kon... geen opa en oma's. Nee, dat is dat verhaal dat ik ken. Ik ben ja. opgericht, dus ik heb uh, bent... geen idee. <laughs> ja, ja, ja. ja, en dit, maar je, je ziet dat overal. Ik, ik heb mijn vaste uh, opa dag dus donderdag. En dan haal ik haar uit school, en dan, uh, ja, dan gaan we vaak iets leuks doen. Uh, naar een museum of naar uh, de Tunfun. Uh, vroeger was het dol op artiesten. Neem nu een beetje af. Mm. Uh, en, dan, uh, ja, en ze logeert vaak bij ons. We ja, hebben waanzinnig veel contact. Ja. En jij, Lisbeth, bij jou is nog geen sprake van een vaste dag, neem ik aan? Want ze nemen niet bij naar mij school. Is, bij mij is het gewoon de, de bel, uh, de telefoon gaat aan. man ben je morgen uh, vrij? Mm -hmm. Ja, oh, mag uh, Lila komen? Dus morgen komen. Nee, ze komen straks, omdat uh, zij en haar man, Mark, die gaan naar een première. En uh, dus om twee uur komt uh, Lila hier. Ja. Dan moeten jullie weg zijn al. Ja, en, en ben je dan blij of denk je ook wel eens uh, een nee, nee, nee. beetje minder? Nee, ik vind het zo bijzonder. Ik, vind, ik, ik kan uren kijken naar het spel van zo'n klein kind. Het is, het is een soort uh, het is een cliché wat ik, wat ik ga zeggen. Maar het is, het is een geschenk wat je op een gegeven moment overkomt. Je hebt er niets voor hoeven doen. Ja, natuurlijk. Je, je hebt er eerst een kind voor moeten maken. Maar, uh, moeten maken, ja, uh, uh, he, maar, mogen maken. Uh, uh, mogen maken. <laughs> uh, maar dan komt er dus een uh, x-aantal jaren later, komt, valt dit je in je schoot. En dat is het allermooiste wat je op je oude dag kan overkomen. Ja. Uh, Absoluut. He? Het is mijn favoriete dag van de week, de donderdag. En uh, logeerpartijen ook? Zij blijft ook hier slapen? Nee, zij weigert hier in een, an in een, in een andere slaapkamer te, te slapen. Ah, dan haar eigen kamer. Dan haar eigen. Mijn kleinkinderen komen elke vakantie logeren. En dan, uh, de oudste, die is acht, die heeft ook heimwee al heel gauw. Hoe oh. in Amsterdam zijn, men moet dan s'avonds de ouders opbellen of gaat erg huilen. als oud of zo gevallen dan? is, acht. Ja, dat is een andere leeftijd. Hè? Ja. Ja. ja, maar dan nemen we die van zes, halen we ook aan de telefoon... en dan zeggen we, wil je ook met je moeder spreken? En dan zeggen ze, nee, ik heb toch geen heimweef? Dus het zijn, die zijn <laughs> heel, uh, heel verschillend. Jij ja. ja, hebt ze ook in de vakantie, je klein Ja, ja, ja. Dan komt ze bij ons logeren en we gaan, we delen vaak vakanties. Ja, dat is voor jou nog iets om naar uit te zien, ja. hè? Uitstapjes, vakanties. Uh... Nou, vakanties doen we al, hoor. Oh, ja. maar er zijn papa en mama mee. Dat zijn papa en mama mee. Ja, ja. want het is, het is toch heel jong nog. Ja. ja. ja dus ben je dan ook voorzichtiger dan de ouders met de kinderen? Dat zie <lacht> je ja. vaak. Ja. Ja. Ja. Nou was ik dat bij Elisa ook al, omdat ik al ouder was. <lacht> ik liet er geen seconde uit mijn uh, vizier ik, uh, met trappen lopen enzovoort. Dus dat, dat doe ik nu ook. Maar heb je soms ook het gevoel dat je bezig bent iets, iets, iets in te halen? Dat je eigenlijk meer tijd, aandacht en geduld heb voor je kleinkind dan in de tijd voor je kind? Nee. nee? Kijk, als je jong bent, heb je, heb je nog een heel leven voor je. En ik heb mij tijdens, de, tijdens Elisa, toen ze klein was, volledig in dienst gesteld van mijn kind. Omdat ik altijd zo'n wonder vond, want ik was geacht geen kinderen te kunnen krijgen. En opeens was het er wel. Ja. Dus en, uh, de, de carrière heb ik op een koud pitje gezet. Het was, was alleen maar Elisa. Ja. Voor mij. En en nu hebben we Lila erbij. Dus als als ik vind dat een wonder. Hey, jij Jan? Ja bij mij en wel, Haal, ja, ja, zeker. Want ik was 24 uh, toen uh, Sander werd geboren en Tineke zijn moeder was 21. Hm. Ze waren alweer nog vreselijk jong en wel ambitieus. We moesten de wereld nog veroveren. Voor, uh, en uh, daarin, in de schaduw daarvan, uh, dat klinkt een beetje erg negatief... daar groeide dus een jongetje op. Hm. Alles voorkomen vanzelfsprekend was dat. Uh, hij werd ouder, uh, hij ging naar school, uh, maar dat was... Ja, natuurlijk kreeg je veel liefde en aandacht, maar het, het, het, zoals wat ik nu met Hannah doe, dat alles gericht is als, als die dag dat ze bij mij is. Dat, ja. dat alles op haar gericht is. Uh, het staat helemaal in dienst van haar, die dag dan ook. Ik doe ja. ook niks anders. Ja. Uh, en uh, dat, nou ja, die dag, het is natuurlijk eigenlijk alleen maar een middag. Uh, en vaak een stuk van de avond. Maar uh, dat is ook een enorm verschil. Ja. Dat is een enorm verschil. Ben je veranderd doordat je nou een klein kind hebt? Nee hoor, nee, nee. nee. Ja. Dit is, uh, ik leef gewoon van dag tot dag. En als er zo'n cadeau komt, dan ben ik eeuwig blij. En, en het leven is alleen maar rijker geworden, ja. Dat wel. Nou, ik had me niet kunnen voorstellen vroeger. Ik, ik heb de hele woensdag voor die kinderen. En dat ik dan niet meer zou gaan zitten ergeren... dat ik een hele dag niet kon werken. Uh -huh. nou, de, die dag is ja, voor die kinderen. Ja. En dat, uh, dat verbaast me wel. Ja, vanzelfsprekend. Ja. Ja. Nou ja, dat is... Op, op, op die vraag van, heeft het je veranderd. Het heeft mij wel om zeker is in veranderd in de zin dat ik denk veel meer geduld en aandacht voor kinderen in het algemeen te hebben ja. begrip. Uh, hey, en begrip. Je, nou, je weet ook meer waarover ze praten, over spelletjes of televisieding of wat dan ook. Dat, nou ja, dat zijn de oppervlakkigheden, maar dat, dat staan. Ik denk dat als je geen kleinkinderen hebt, dat kinderen. Uh, toch een beetje rare, vreemde, lawaaierige geweest, ja, zijn... Ja. waar je niks mee hebt. En ja. die ook zo snel mogelijk uit de voeten moet, uh, uh, zich moeten mm -hmm. maken. Als je regelmatig met, met dat grut omgaat... Uh, dan, ja. dan sta je er veel, veel begripsvoller tegenover. Ja, ja, echt geduldiger. Dus, Zit dus, je op, zet je mensen zo... in de bioscoop bij de film van Dolfje Weerwolf? Bijvoorbeeld, dus. ja. Wat, ja, ja. Wat, wat dan ook een ontzettend leuke film ah, is. Leuk. Ja, <laughs> film. Ja. Ja. Wat ik heb vooral heb, is, is dat de lijn wordt voortgezet. Omdat ik geen... Uh, geen ouders heb gehad. Ja, ik heb wel ouders gehad, meer ouders. En geen oma's en opa's. Ik was dus een eindselganger. Ik was geen familie. En toen ik Elisa kreeg, had ik opeens familie. Maar nu wordt die lijn ja. van mijn moeder en vader die ik niet kent, toch voortgezet. Ja. En dat vond, toen ik dat ontdekte, dat schoot in mijn hoofd, toen dacht ik, wat is dit bijzonder allemaal. Ja. Ja, continuïteit Jan, ik weet uit, door onze persoonlijke betrekkingen, jouw kleindochter voetbalt. Juist. <laughs> Gisteren helaas met 5-0 verloren, maar de week daarvoor... Twee, heeft ze twee doelpunten gemaakt. Ja. Ja. En wat, eh, om in sporttermen te blijven, wat gaat er dan door je heen? Nou ja, maar, <laughs> <laughs> de, de, de, ik, ik geloof niet dat ik me in jaren zo trots heb gevoeld als toen ik de, hoorde dat ze die twee goals had gemaakt. En ja. ze, ze is goed, ze is, speelt middenveld, en ze kan enorm hard lopen. Ja. En ja, als ik, kijk, de, natuurlijk had ik... Had, ze hoort dit toch niet, want het is s avonds laat eigenlijk liever een klein, een klein ja. zoon gehad. omdat ik met hem op voetballen kon zitten. Dat was de belangrijkste reden. Maar nu zit zij op voetballen. Dus, ja. Nou ja. Dan zie je dan ook een soort voorafschaduwing van de voetbalcarrière. die je zelf toch niet helemaal. niet <lacht> helemaal succesvol hebt uh, afgerond. Ja, ja, ja, ja. Maar spel in zich, dat is nog niet nog echt. Niet. <lacht> ja, ze zeggen vaak: het houdt je jong, kleinkinderen. Is dat zo? Ja, ik heb niks met, met uh, leeftijd of wat okay, dan ook te maken. Ja, dus, uh, de, dus ook... Dat is jong. Ik, ik, ik voel niet dat ik zeventig ben, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat, dat als je kriekemikkig wordt, dat, dat je dan denkt: hé, nou, ik, ik word nu wel een beetje erg oud, maar ik, ik heb daar geen last van. Ja. Ik denk er niet aan. Wat ook aan de orde komt in het boek is: uh, ja, dat er ook grootouders zijn. die dus zeggen: hey hé, hey, hé, hey, uh, ik ben nu gepensioneerd. Uh, zorg zelf maar voor die kinderen. We hebben voor jullie gezorgd. Ja. En, uh, wij gaan uh, lekker met Noordelijk Wolken en uh, met de Cruise enzovoort. En die daar een beetje narig tegenover staan. Tegenover die oppasverplichtingen zoals hij. Ik zij het denk voelen. dat ze wel meer in hun leven dan ergens narig over zeggen. Ja, dat ja. zijn <laughs> Maar zulke grootouders staan natuurlijk ook niet in dat boek Opa's en oma's van nu. Nee, er maar weinig ik, te vertellen. Ja, dat denk ik. Ja. En, uh, uh, uh, maar ik maak ze wel mee. Ja, ik hoor dat wel. Ik ja, ja. Ja. Ja. van jullie moeten niet denken dat wij nu maar klaarstaan om uh, uh, uh, voor ze te zorgen. Ja, ja ik begrijp er totaal niets ja. van. Maar, uh. en, en, en, en het bekende probleem dat jullie met de opvoeding bemoeien op <laughs> andere grondslag dan die ouders hè, nee, zouden er willen? Daar van. Maar nee, nee, ik, ik zie dat mijn dochter hetzelfde doet als wat, wat ik met haar deed. Oh. Dus echt uh, er voor zijn voor het kind. Oh, ik heb uh, vaak uh, het gevoel uh, dat ik Kim heel gevaarlijke dingen laat doen die van die ouders absoluut niet mogen. Maar nee, ik, nee, nee, uh, nee. Ik weet het wel zeker. Ze mag van mij. Dat zegt ze ook zelf. Ik mag altijd ietsje meer van open. Opa. Precies. Ja. En, uh, maar ik ga niet in details treden, want dan krijg ik van Sander ja, de kop. Ja, precies. precies uh, ja, ja, dat ook. Je ja. uh, mag bij mij voor op de fiets staan, maar dat moet Debbie niet horen. <laughs> Oké. Okay. Opa's en Oma's verschijnt morgen bij Prometheus. Ja. Dankjewel, Lisbeth List. Uh, dankjewel, Jan Donkers, voor dit gesprek. Graag gedaan. Tot je dienst. Dit was met het oog op morgen. Morgen, Eva Jinek, een goede nacht. En een laatste glas in steen.